Ik heb op je thuiskomst gewacht, jongen. Wat kijk je zo eigenlijk? Wat is er? Onze ezelinnen zijn weg. Onze grootste rijkdom. En heel Benjamin vind je geen betere. Als ze maar niet zijn weggeroofde ammonieten. Zo. Jou alleen durf ik op uit te sturen om ze terug te halen. Ik weet het. Als een roofdier je besluit, ben ik banger om dat dier dan om mijn zoon. Ik zal ze voor je gaan zoeken. Ik vraag me af. Ben ik een goede vader die zijn zoon de nacht instuurt om zijn bezit terug te halen? Het is ook jouw bezit, zou. Ik stuur je twee van mijn mannen mee. Ga maal en ben sjoer. Moreel, in de nacht tot hoedig zijn. Als het licht wordt, herkent de mens hun bezit, vader. Vrede met hem die blijft. Een mooie jongen en een goede jongen, mijn zoon, zou. Hij is zuiver als de lucht boven de berg in de ochtend duur. Sterke jongen. Noemt hij een ander kwaad met zijn kracht? Tracht hij de voorste te zijn met zijn lange benen? Pakt hij het grootste stuk van het vlees in de brood met zijn handen? <laughs> Sterk als klauwen zijn ze. Als een jong paard rent hij over de wei. Hij is blij met wat er in hem is. Hij is er niet trots op. Een bescheiden zoon, maar toch. Saul is een vreemde jongen. Hij is hoger dan de langste Filistijn en bescheiden als de armste herder. Hij zegt soms dingen of hij bij de profeet is geweest. Daarnet nog, over het herkennen van het bezit. Wat bedoelt hij ermee? Hij is door mij verwekt en gebaard door mijn eerste vrouw. Het lijkt wel of zou uit meer dan uit haar en mij is voortgekomen. Uit fantasie en noodzaak schiep God de wereld. Wie spreekt daar in mij? Noem me maar Yisrael. Ik ben de stem en al het weten van jullie vader Jacob. Yisrael? Wie ben ik dat Yisrael, de vader van ons volk, in mij spreekt? De vader van Saul. De fantasie en de noodzakelijkheid gods zijn ook in jouw gevaren, kies toen je Sal verwekte bij je vrouw. Kom, ga naar buiten. Wees niet bang voor de nacht. Hoor je dat balken in de verte? Misschien zijn je eens al teruggekomen. Wie ben je dan toch eigenlijk? Een profeet? Geen profeet. De profeten zijn in me. Ik ben de stem van Jacob Israël. Is maar niet bang voor je zoon. Wanneer er niemand meer bij een kind van mij, en Rachel, is, blijf ik er nog altijd bij. Kom, ga naar buiten. En Saul, is hij bij de Izzelinnen? De belangrijke dingen gebeuren uit zichzelf. Deze linnen keren naar hun omheining. En Saul staat voor een nieuwe grote poort. Is mijn zoon ongedeerd? Hij is ongedeerd. Behalve in zijn hart. Heeft hij dan een vrouw ontmoet? Hij heeft zijn hartstocht ontmoet. Vakens. Stom volk, Wat een met dolheid geslagen menigte. Maar was de menigte onder Mozes al niet even stom? Waren ze niet bezeten toen ze om dat gouden kalf dansten? Mozes is een grote meester geweest. Hij leidde ze. Soms was hij schrikkelijk Als je maar weet waar en wanneer je schrikkelijk moet zijn. Ze hebben God en ze willen een koning. Stommelingen. Ze hebben rechtvaardigheid... En ze willen onrechtvaardigheid. Ze hebben een rechte rug en ze willen een kromme rug. Ik heb ze gebijgeschud. Maar de wil Gods wenst dat ik inschrikkelijk ben. Ze krijgen een koning. God heeft veel voor ze over. Hij leidt ze, hij geeft ze een leer. Dat beetje verantwoordelijkheid dat ze zelf moesten dragen om recht te kunnen lopen, is nog te veel. Willen ze weer slaven worden als in Egypte? Kijk, is die het, die ik moet vinden? Ik geloof het waarachtig. Die is het. Die heeft Adonai aan aangewezen. Mijn God, mijn God. Hij ontwaakt. Hij rekt zijn leden uit. Hij staat op. Wat een prachtige jonge kerel heeft God uitgekozen. Zijn zwarte haren golven om zijn eerlijk hoofd. Er is geen richting waar hij niet naar durft te kijken. Hij strekt zijn armen uit. Ook de panter rekt zijn leden in de morgen. Wat ontvangt die jongen veel. De zon, de velden. Hij weet niet dat hij deze morgen nog meer ontvangt. Veel meer dan waar hij zijn grote armen naar uitstrekt. Wee. Wee, hij ontvangt een koninkrijk. Het koningschap over Israël. Arme jongen. Ik moet op onze natuurhaal toelopen. Ze hebben het gewild, die gekke man en vrouw uit Israël... die om een koning schreeuwde, terwijl God bij hem was. Goed. Ik maak twee slachtoffers. Het volk en de jonge kerel. Ik moet het doen... Zo wil het Eel Shaddai. Een oh, goeiemorgen. Een oh, goeiemorgen. Maar wie ben jij? Bij God, je komt me bekend voor. Die lange, grauwe baard, die vreemde ogen. Je bent klein, maar als je spreekt, word je groot. De Eel Shaddai is in je... Je bent Samuel, de profeet. Dat had ik kunnen weten. Ze hebben me verteld dat je in de buurt zwierf om te gaan offeren. Waarom kom je in Benjamin? Zeg, profeet. Ze zeggen dat God zich bemoeit met een vlieg en met een walvis. Kan jij me nou niet zeggen waar mijn vaders ezelinnen zijn? Ik zoek ze al twee dagen, maar ik kan ze niet vinden. Misschien zijn ze wel bij de ammonieten. Ze zijn al lang naar de hoeve van Kies teruggekeerd. Koppige dieren keren naar hun eigen omheining terug. God zijn gedankt. Ze zijn mijn vader aan het hart gegroeid. Ze zijn goede ezelinnen, ze geven puikemelk. Wat zal vader bang zijn dat ik nog niet terug ben. Saul zoekt ezelinnen en Samuel zoekt Saul. Mij? Nee? Waarom? Wat kan een boer die naar zijn vaders ezelinnen zoekt voor de man gods doen? Het volk, wil een koning. Ja, daar heb ik van gehoord. Gek zijn ze. Willen ze belastingen gaan betalen om één man vette mest aan en veel vrouwen te helpen? Je hebt ezelinnen gehoord. Ook wat ossen en koeien om compleet te zijn. Jij zal de kinderen Israëls hoeden. Koning, Bartje. Ik? Ik koning? Maar man, dat wil ik helemaal niet. Dat weiger ik. Ik heb het goed. Ik hou van het land. Ik hoed om een dier. Ik speel met mijn broers. Ik spreek met mijn vader. Als hij me zegent, dan zou je zeggen dat Mozes zelf me zegent. Ik ben een eenvoudig man, een boer uit Benjamin. Benjamin is een kleine stam. Profeet, voor één keer heb jij vergist. Dat kan ook een profeet gebeuren. Jullie vertolken God en het lot, maar een man die vertolkt kan zich vergissen. Dat is meer voorgekomen met profeten. Ga met me mee naar huis. Een dag reis ver, ik heb haast. Mijn vader is ongerust over zijn zoon. Drink bij ons een beker wijn en ga dan verder naar de nieuwe koning zoeken. Er is geen plaats voor weigering, Saul. Je bent al koning van Israël. Daar ben ik niet voor geboren. God alleen weet waarvoor je geboren bent. Dat kan ik niet. Ik wil geen meester over anderen zijn. Dat is te veel. Daar kan ik geen verantwoordelijkheid voor dragen. Mijn vaders Israël heb ik niet eens teruggevonden. Hoe kan ik een heel volk hoeden? Kijk, Profeet, dan had het er hier in mijn hoofd en hier in mijn hart heel anders moeten uitzien. Buig je hoofd en ontbloot je hart. Ik zal dit weerspannig hoofd zalven tot koning van Israël. Ik raak je borst aan, Saul, en de God die ik dien, geeft je een nieuw hart. Sta op. Melech be Israël, jij bent koning over ons. Jij zult Gods volk leiden in oorlog en in vrede. Ik zal je de weg wijzen. Kom, ga mee. Geweest. Een dwaze droom. Ik zal er met niemand over spreken. Ik weet niet eens meer of het feest in mijn hoofd was... of een treurdag toen ze in dromen rondom me stonden. Ze schreeuwden... leven onze koning. Vertellen dromen ons wat we willen... en wat niet komen zal. Of laat het dromen ons zien wat we niet willen... En wat gaat gebeuren? Jozef droomde van macht. En hij wilde geen macht. Zou God van onwillige en onvruchtbare grond houden? Het was toch eigenlijk wel een mooie droom? Zoveel kleur en vrolijk gedruis en zoveel geloof bij die vrouwen en die keels. In wie In mij. Wie ben ik om Israël te helpen? Israël heeft het wel benauwd. Ja, Shaoul. God laat mijn kinderen altijd van hun vrijheid genieten tussen vijanden. Daar komt mijn vader. Hij is banger geweest voor mijn uitblijven dan voor het verlies van zijn ezelinnen. En ik was bang voor hem, zoals begonnen. Ik wilde mijn vader gaan geruststellen en ik moest met de profeten meedansen. Je bent teruggekomen geef Givia, jongen. Maar je bent de oude niet meer. Een mens gaat wel eens op reis en komt terug met een nieuw hart. En een nieuw hart is dikwijls zwaarder dan het oude vader. Je bedoelt, een jongeling wordt man. Ook. Een man wordt de zwaarte van heel Israël op zijn schouders gegooid. Er was eens een man die opgewekt naast de troon van Egyptes koning zat. Hij gaat wandelen, hij blijft staan voor een brandend bosje... En toen hij wegging, lag Israël op zijn schouders en op zijn lever. Daarom noemen we de lever in onze taal de zware. Hoe kom je aan al die gedachten en die woorden, jongen? Haat land op. Het is al acht uur, de ossen zijn voor de ploeg gespannen. Was het dan toch geen droom met Samuel en die profeten? Luister, vader. Ik kom thuis zonder Ezelinnen. en ik ben bang dat u ongerust zou zijn... En daar komt een groep vrouwen me tegemoet. Ze slaan de tamboerijn en juichen me toe. Achter ze, ze zijn naakt en wild, gieren en tieren en dansen en huppelen profeten. Ik sprong midden tussen ze in en riep dat de Eel Shaddai bij ons was. Ik gilde dat we zouden zegen vieren over Ammoniet en Filistijnen en dat God ons een koning had gegeven, zoals hij ons Mozes gaf toen we uit Egypte optrok. De profeten schreeuwden, Atamalkenu, jij bent onze koning. En ik schreeuwde, Ani Israël. ik ben Israëls koning. Ik schreeuwde tot mijn benen mijn eigen benen niet meer waren en de aarde ze opwierp. Ik schreeuwde tot mijn mond meer schuim dan woorden voortbracht. Een slechte droom, zoon. Ja, maar hij was gauw uit. Want aan de weg stonden een paar kerels te kijken. Kijk, riepen ze, daar heb je die gekke zoon van Kish... Wie is Kies in Benjamin? Is hij een profeet geworden? En ze spogen voor me uit en ze riepen nog, wie is je vader dan Boer Pummel? Oh nee, vergiffenis, koning. Ik werd nuchter. Ik schreeuwde terug. Wie mijn vader is, een goede, eerlijke man, vuile stinkers. Hij houdt meer van zijn kind dan van zijn bezit. Dat is waar. Maar het was een slechte droom. Ga je werk. Ga ja, ploegen, dan heb je wat anders om op te letten. Vooruit, Zagor! Toen nou, Laban! Vooruit, jongens! Kom nou toch, waarom blijven jullie nou toch staan, V? Doe nou! De akker kan toch niet vooruit zonder jullie? Maar jullie wel zonder de akker, hè? <laughs> vooruit nou! Kom nou toch, jongens! Waar ging het over? Over verantwoordelijkheid. Vergeet het, Saul. Het is een heerlijke ochtend. God doorzengt de hemel met zijn zon... en de mensen met zijn wil. Alweer een gedachte. Maar ik wil helemaal niet denken. Ik heb hier werk te doen. O, God, laat mij toch genieten, net als vroeger. Laat me de vreugde om me heen herkauwen, zoals die ossen hun gras. Nou, vooruit, zeg hoor! Vooruit, Lallen! Vooruit, nou! Komen daar weer droomkerels en droommeiden op mij af? Koning, red redden. Koning, red Koning Koning! Kunnen jullie dan nooit je mond houden? Het is een blauwe ochtend van God en zijn akkers. Wat willen jullie van me? Koning, red ons! Wie roept me nou weer? Ik moet nog vandaag dit stuk grond afploegen. Jullie komt me hier ophouden. Wat is er? Spreek nu. Spreek, vertel het onze koning. Is de mooie man, onze koning. Die boer. Hoe kan dat nou? Hij is onze koning. Hij is onze koning. Laat mij spreken. Is... Onze koning. Maar mannen, luister nou. Vergissen jullie je niet? Ik ben God niet. O koning, wij zijn afgevaardigden. Wij komen van Jabes en Galaad. De Ammonieten belegeren onze staat... Wij zijn uitgehongerd. We zien onze kinderen sterven. Onze vrouwen weeklagen. De zuigelingen pakken haar tepels, maar er is geen melk meer in haar borsten. Als aan de boom verrotte vruchten van hun takken, zo vallen onze kinderen van de borst van hun moeders. Toen hebben we gezanten gestuurd naar Nagas hun koning, de heide. Ze zijn voor hem neergevallen. Onze afgezanten hebben hem gesmeekt. Sluit een verbond met ons, o koning, en wij zullen u dienen. Toen riep Nagas, sta dan op. Ik wil een verbond met jullie sluiten en jullie zult me dienen. Maar jullie zult het weten. Heel Israël verdient vernedering. Van iedere man uit Jabes zal ik het rechteroog laten uitsteken. Dan zal heel Israël zien dat jullie man in die deens jullie meester me helemaal kunnen zien. Is dat goed? Onze afgezanten waren met stomheid geslagen. Toen hebben ze de Heiden gesmeekt. Geef ons nog een week uitstel. Nu zijn we hier, grote koning. In naam van de God die ons uit Egypte heeft gevoerd en van Mozes, onze meester. Red ons, Shahu, koning van Israël. Red ons. red ons, red ons, red ons. ons. ons. Hier, Laban! Hier, Shagor! Uh. Hoor mij aan, mannen van Jabes. Lief waren mij die ossen, Lawan en Chagor. Eén was wit als de ochtend stond, de ander was zwart als de nacht. Dit waren mijn vrienden van de boerderij van mijn vader. Ik heb ze afgeslaagd. Pak die stukken aan. Grijp die stukken, mannen van Jabes. Neem ze mee naar alle steden van Israël. Toon ze in hun bloed aan alle oversten en roep uit... Zo zal Saul de ossen en stieren verscheuren van iedere man in Israël... die niet mee optrekt om de stad Statsjabes te bevrijden van de Ammoniet. Bij het leven van de levende godmannen. Ga! U hebt het gezien, vader. Ik ben koning. Het is een droom. En het is mijn werkelijkheid. Ik ben koning in Israël. Zo wilde het El Shaddai. Waarom? Waarom? Niemand heeft God te bevragen. Een koning nog minder dan een knecht. Ik heb het gezien, mijn zoon. Je bent uit mijn hoeven gelicht. Maar uit mijn hart wordt de koning van Israël nooit gelicht. Ze hebben me uit de gewone eeuwigheid getild en in de ongewone eeuwigheid neergezet. Waarom heb je dat gedaan, Samuel? Maar Sal mag zelf niet vragen. Toch is in mijn naam het woord vraag. Waarom, vader? Waarom heb je mij Shaul genoemd? Ze hebben je je rust ontnomen, zoon. We dienen allemaal, God, maar de meeste wat van veraf. En jij voortaan van dichtbij... Het is een eer voor mijn huis, maar een verlies voor mijn hoeven. Zou, beloof me, blijf die je bent. Hoe kan ik dat, vader? Ik heb een tweede hart gekregen. Als God me dat tenminste maar laat... ben ik zijn ploeg. Ben ik zijn os, zijn land. Wat ben ik, vader... De slang die vervelt laat zijn huid achter in een bergspleet. Zou laat zijn hart achter in de boerderij van zijn vader. Vader, bewaar het voor me tot mijn laatste uur. Laat me je nog eenmaal zegenen mijn zoon. Koning van Israël. Ja. Ja. Ja. Adonai Tsewalt Hier sta ik dan voor uw raad Tot aan het einde van de nacht zullen we de Filistijnen nazetten In ieder bos en over ieder bergpad wil ik Israëls vijanden uitroeien. Gisteren heb ik het volk een eet laten zweren dat ze geen eten tot zich zouden nemen tot de overwinning Nu hebben ze gevreten als heidenen. Ze hebben het vlees samen met het bloed naar binnen geslokt tegen hun wil en wet hier heb ik een altaar voor u opgericht. Ik heb genade voor recht laten gelden. Staak dat zwelgen van dierenbloed! En ieder van jullie moet hier komen en het bloed van zijn dier laten uitvloeien op het altaar voor hij het vlees mag nuttigen. Ik ben een gehoorzaam vorst. 24 uur hebben mijn mannen gevast. Nu verzadigen ze zich. Hun lichamen waren uitgeput. Laat nu de eefot van uw heilige ark uw wil doen horen. Zwijgt. Er is een fout begaan. De eet is geschonden. Wie zijn eet voor God geschonden heeft, moet sterven, al was ik het zelf of Jonathan, mijn zoon. Jullie moeten hier aan deze kant scharen. Mijn zoon en ik staan hier. Priester, doe uw werk. Het volk gaat vrij uit. Geen van uw mannen heeft gezondig tegen de gelofte. Dan moet het orakel beslissen tussen mijn zoon Jonathan en mij, jullie koning. Wat? Jonathan. Jonathan! Jonathan! Jonathan! Jonathan! Hier ben ik, vader. Bij de levende God, wat is er gebeurd, mijn zoon? Heb je gezondigd? Dan moet je sterven. Ik zal sterven, vader. Ik zal sterven, vader. Ik heb de dag van uw vaste wilde woning gegeten. Mijn mannen en ik hadden de Filistijnen overvallen op hun eigen helling. Ze was verslagen. Ik was moe. Toen het volk de itswoer ben ik daar niet bij geweest. Ik was onwetend van uw nieuwe band met Adonijs. Oh, Jonathan. Jon. Jij moet sterven, mijn zoon. Mijn zoon. Ik ga sterven. Nooit! Nooit! Nooit! nooit no no no, o, Jonathan mag no, niet sterven! Vandaag heeft hij de Filistijnen over de mannen! No. Nou is het wel zo zijn helden, Eerder sterven wij allen dan dat het haar van Jonathan gekregen oh. Nooit! <mere> <starting Madonna mere voyenuring> no <operateaky globally> God, U spaarde Isaak voor Abraham op het offerblok. Heeft het volk gelijk? Moet ik mijn eetgestam doen? Of haar breken? Jouw eet is geen eet, Koning Sei. Nee! nee. nee. Jonathan is geen eet! is om te helpen! is om te Hij wist niet dat zijn vader een eet zwoer voor Adolai. Ik ben verwacht, wat moet ik doen? Jonathan is mij lief als mijn leven. Jonathan is mijn dierbaarder dan jullie is. O, oh mijn God, mijn leven is mij minder dan uw wil. Ben ik dan Abraham? Waar zijn de engelen? Waar is Samuel? Leven Jonah! Saul leven, nou, is alleen. Leven, leven, nou, het gaat schemeren op Salzweg. weg. Wat is een eten van mij als men die schenden mag? Maar de liefde van een vader voor een zoon zit diep. Als het volk er zich bij aansluit, is dit misschien een teken Gods. Mijn zoon, misschien is God afgedaald op ons volk. Met een mensenet schrijft geen koning in Israël God de wet voor. Altijd maar strijden, strijden, strijden, Samuel. Wees gezegend in God. De opdracht die je me gaf heb ik stipt uitgevoerd. Amalek is uitgeroeid. De vijand van Israëls bestaan ziel toogt in zijn bloed. Ik ben streng geweest en het viel mijn hart om vrouwen en kinderen te vermoorden, lammeren en kalveren voor de gieren af te slachten. Amalek had Israël de toegang versperd tot het bestaan. Het moest verwoest worden. God kan tevreden zijn, Samuel. Ik hoor schapenblaten, ik hoor koeien. Heb je buit genomen, grote Saul? Ben je zo klein van ziek dat je aardse winst van je werk wil? En dacht je dat Heel Shaddai het niet ziet? Nou, luister toch, profeet, dat moest ik doen om het volk rustig te houden. Ze hebben hard met de Amalekieten gevochten. En trouwens, wat je denkt, is niet waar. Ze wilden dat ik de mooiste dieren zou sparen om aan God te offeren. Zulke prachtige dieren moeten toch voor iets dienen. Het volk begon al te morren. Aaron verhoorde hun gemar in de woestijn. Hij maakte het gouden kalf voor ze. En God sloeg Aaron met melaatsheid. God is grillig. Mozes, onze meester, hoorde ze ook morgen over het eentonig eten. En God verhoorde Mozes en gaf het volk kwartels te eten. Zou God als een koning zijn? Zou Hij lievelingen hebben van wie Hij alles goed vindt en anderen die geen goed bij Hem kunnen doen? Jij begint verkeerd te denken, koning Saul. God weet wat moet, jij niet. En nu, praktische man, die het mooiste vee voor of verspaart, waar is die onheilige koning van Amalek? Hebben de Gieren zijn lek al opgevreten? Daar komt hij. Ik heb hem gespaard. Hij is jong en sterk en hij is mooi van uiterlijk. Je liegt, jij grote kenner van je eigen hart. Het is maar mijn tweede hart. Het is maar een ondergeschoven hart. Je liegt. Je hebt hem gespaard. Omdat je het volk niet wil laten zien dat ook een koning terecht kan staan. Waarom heb je niet gedaan wat God je door mij heeft bevolen? God heeft geen koeien en schapen vet nodig. Geheurzaamheid is beter dan offers en in achtneming van zijn woord. ...dan het vet van rammen. Jij hebt Amalek gespaard. Luister naar wat ik je moet zeggen. God verwerpt je. O oh mijn God! Arme Saul. Israël kan Amalek toch nooit uitroeien. En Saul wordt gestraft... ...omdat hij die ene koning Agak liet leven... Maar heeft het gemunt op het bestaan van mijn kinderen. Tussen raden en weten staat maar een enkele keer de stem van Adonai zuwoud. Wie spreekt tot me? Ik ben geen stem van Adonai. God heeft met Sal nooit door droom of door visioen gesproken. Dat liet hij Samuel doen. Ik ben niet Samuel's stem. Door Samuel sprak God. Ik ben Jacob's stem in Israël, Koning Saul. Israël, de vader van jullie allen, spreekt wel met Koning Saul. Ah, daar komt hij, die honende woestijnduivel. Wist ik het niet? De grote Koning Saul zal de hand niet slaan aan een andere koning. Het volk is maar volk. Zwijg! Geef me dat zwaard. Ik werk mij neer. Neem mijn vrouw en kinderen. Spaar mij. De naam van Amalek zee ik uitgewist. Maar laat mij bij jullie blijven als opperschenker van de grote Saul. Aan mijn handen heeft nooit bloed gekleefd, Saul. Ik zal voor jou het zoenoffer brengen. En nu ga ik van je weg. Samuel, Samuel, laat mij niet alleen. Laat mij nu niet alleen voor het volk treden. Laat ze me nog eenmaal als overwinnaar zien naast de man gods... Laat me nog niet als een verworpen voor ze staan. Ik wil boete doen. Ik wil offeren voor Adonai. Ik wil het goed maken. In grote dingen valt niets goed te maken. Blijf ditmaal nog bij me. Ik ga voor goed van je weg. Nog eenmaal zal ik doen waar Salom vraagt. Maar zorg jij die zoom van mijn mantel scheurde... Zo zal God je koningschap scheuren. Laten we samen voor het volk treden. Op aarde zien we elkaar nooit terug. Samuel, mijn meester, mijn vriend, leef mij. We oh Ik heb zonen die u dienen aan uw altaren, zonen van mijn lichaam. Toen u me Saul aanwees, hebt u me een zoon van mijn ziel aangewezen. Ik heb hem door u zijn tweede hart gegeven. Ik heb voor u de banden van zijn jeugd losgemaakt. Ik heb hem zien wakker worden in de wereld van de verantwoordelijkheid. Ik mag hem niet meer helpen. Hij mag niet weten dat ik verdriet heb om mijn zoon Saul. Het is een verdriet dat voor u niet telt, Adonai. Voor u gaat de bestemming voor de mens... Shaul, mijn arme jonge vriend van het ontwaken. Adonai, Adonai, ge hebt spijt van uw keus. Ge hebt u vergist. Nee, nee, het zijn mensenwoorden die u me laat denken. Adonai Tjawaot vergist zich niet en heeft geen spijt van zijn keus. Hij laat wat zich voltrekken moet, zich voltrekken van stap tot stap. Ons lijken uw paden grillig. Laat me Saul's resten en behoeden. U hebt het mij verboden. Ik ben uw uitverkeuren werktuig. Mijn liefde mag niet om zich heen tasten. Mijn liefde moet zich naar boven richten, blind op aarde, ziende in u, o God. Heb medelijden met uw dienaar, ik ben oud, ik verlang rust in u en uw woord. Ik sta al op, ik weet het, ik moet die andere gaan zoeken, die nieuwe uit Juda. Moet ook ik u vragen, Adonai, Adonai, geef me een nieuw, een leeg hart op aarde. Het mijne is nog zo vol van mijn zoon Saul. MUZIEK